Duizenden mensen gaan vandaag voor het eerst de luchtkwaliteit meten met hun smartphone. Het is een initiatief van het Longfonds. De deelnemers hebben een speciale app gedownload en een opzetstukje op hun smartphone geplaatst, waardoor het fijnstof kan worden gemeten. Volgens het Longfonds vormt fijnstof een gezondheidsrisico. Het kan longziekten als astma en COPD veroorzaken of verergeren.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 In Alaska zijn tien mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Dat waren alle passagiers die aan boord waren en de piloot van het kleine vliegtuig. Het ongeluk gebeurde bij het opstijgen vanaf vliegveld Soldotna, ten zuiden van de stad Anchorage. Dan nog het weer, veel zon met maxima van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Knopend Hoevelaken 1 brugge 6 kilometer... richting Amersfoort bij 1 brugge 2. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen voor het knooppunt Battenverdorp 3. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Krooshek 2. A27 Almere richting Utrecht bij Beeldhoven 2 kilometer. En op de A28 Zwolle Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 6 kilometer.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 Down the street Ik zie mijn collega Jaap Koper ook al kijken van wat gebeurt daar allemaal. Nou, de techneuten zijn boven even bezig. What? Vandaar, vandaar, zijn ze, vandaar. Zijn ze zijn nou alweer bezig. Alweer bezig. Ze kunnen <laughs> Johan, niet laden. Hey. Helemaal top. Het is even na twee uur. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Zandvoort en de regio. En de zandloop van jou kopen loopt. Dus je hebt maar vijf minuten. Goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag. Ja, dat is wel eens even leuk om ook eens een keer mee te doen in een programma als Zandvoort. Zadag. A.J. is er niet. Heb jij eindelijk dus luisteraars? Denk, eindelijk eens een keer. Leuk, leuk. Dat ik eens ook eens een keer mee mag doen. Hè. Hoor ze jou ook een keer op de radio. Dat is gewoon op de zaterdagmiddag plaats van, van de donderdagavond. Maar goed, uh, Rob. Ja, goedemiddag. Een belangrijk raceweekend. Uh, uh, ja? Dat is één kant van het verhaal. Maar uh, we zijn ook niet zomaar met dit uh, plaatje begonnen. Hè? Nee, de Pieter Piet en ja. going dancing down the street. Want vanavond wordt er lekker gedanst op het uh, Raadhuisplein... Ja. Dancing in the Streets begint om uh, half zeven. Ja, ik heb hier het exacte bericht uh, Voer me snufferd liggen. Dat uh, Betekent uh, lekkere muziek voor ieder wat wil. Het spits wordt uh, vandaag uh, vanavond afgebeten door een aantal bekende DJs uit Zandvoort. Dan Heb ik me laten vertellen DJ, DJ Raimundo. Raimundo. Ja, had hij niet toevallig hier ook nog eens een keer een blauwe zaterdag uh, nog uh, wat, wat gedaan bij. Uh, zien wel te... even wat langer hoor. Ja, bedoel ja, ik? Ja, ja, ja. <laughs> ja. En ik heb nog samen met hem mogen mixen. Dus, dat uh, dat, dat geloof ik ook. Dat is dat programma op de vrijdagavond wat, uh, wat we nog hebben. Uh, dus vanavond, dus om half zeven, zoals je al zei. Uh, Base Bros van, uh, gaat al van start. Met uh, onder andere DJ Sheep en DJ Marky. En, uh, nou ja, dat zei ik al, uh, DJ Ramonski, DJ Raimundo. En uh, de afgelopen jaren hebben die uh, buitenfestivals al uh, te kampen gehad met slechte weersomstandigheden. Nee, nou, ik denk dat dat vanavond al niet uh, zo het geval zal zijn. Nou, we gaan er straks om half drie vragen aan Lex van Horen, uh, Jaap. <laughs> ja, dan Dat uh, ziet er heel, heel goed uit, hè. zijn we weer helemaal bij. Yes. Oké, okay, en uh, we gaan naar Wille van Dis op Circuit Park Zandvoort. Natuurlijk. Ja, uiteraard. De masters of Formula 3 worden daar dit weekend verreden. En CFM is er uiteraard bij en we houden alles uh, in de gaten. Ruim binnen de ja, tijd. Ja, je hebt nog even de tijd. <lacht> maar dat mag niet, want Barry Manilow wil ook een lekker zonnig plaatje voor je gaan zingen. Hier is Hey Mambo. Noem Ik ga het Henry Méndez y proyecto 1 Hey mami tú eres mi reina La que me brilla en la noche de estrella Al aio va a la, Yobali, la sensación Como se mueve cuando son tiburón Izquierda derecha y date la vuelta Llegó la hora de que empiece la fiesta Mi estilo latino lo tiene hinotizado Pa' que te muevas y no te quedes parado Een lekkere Henry Medes te samen met uh, ja hoe heet het zo weer Jaap Proyecto uh, uh, uh, uh, uh, Uno uh, ja, ja, ja dat is hem ja. joh de El Tiburon bij CFM het uh, GP weekend ja, het RTL GP Masters Weekend. Heel toevallig waren wij gisteren al een beetje bezig, Willem en ik. En toen hadden we al twee mensen gesproken. Eén is er wel, wel belangrijk, vind ik. Want dat is onze eigen Dennis van der Laar. Dus we hebben dat interview in drie delen opgebroken. Dus daar kunnen we straks nog wel even wat aandacht aan besteden. En we hebben ook nog een gesprek met Melroy Heemskerk. Dus die hebben we ook nog even opgenomen. En de zonvoetter Dennis is de enige die meerijdt, hè? weekend ja. van de Nederlanders. Ja, ja, ja, ja dit is uh, Formule 3. Goed, normaal gesproken hadden we vroeger velden van uh, dik 30 uh, Formule 3 uh, auto's. En nu zijn het er 25. Dat is nog een acceptabel uh, startveld. Bij de VIA GT hebben we ook nog een uh, behoorlijk startveld. Maar dan wordt het een, uh, een heel ander verhaal. En dan wordt het een beetje zeuren, knijpen. En uh, juist, ja, wat, wat betreft de auto's. Uh, Spectaculair zijn de Dutch uh, single, uh, Super Single Single. Dat zijn uh, oude Formule 1 auto's, GP2 auto's, uh, Renault V6, uh, dus, uh, de super, uh, de super uh, monoposto's, om het dan maar zo te zeggen. Die in de Renault World Series hebben meegereden. Champ uh, zitten erin en dat zijn auto's die dan uh, de, de Dutch uh, Super Single Series, uh, Seaters Series... Krijgen ze wat op mijn mond niet uit. Maar dat is, uh, dat is, dat is een startveld van. Uh, nou, pak een beetje uh, 10, 12 auto's. Uh, Formido Swift is ook niet veel. En we hebben ook al een Renault Clio race uh, dit weekend uh, gehad. Uh, die is uh, vanmiddag uh, gereden. En ook dat is niet gek veel. En dan hebben ze er ook nog een Ford. En ook dat. Uh, houdt uh, toch uh, niet helemaal de wensen over. Dus het is, uh, dus het is van uh, de VIA GT moeten we dit, uh, dit weekend hebben en van de Formule 3. Maar al met al wel een mooi raceweekend op het ja. circuitpark Zalvoort. Ja. Ja. Ja. En straks gaan we over naar het circuitpark Zalvoort naar verslaggever Willem van Dinsen. Hij gaat natuurlijk alles vertellen over de races die daar vanmiddag verreden worden. En uiteraard ook de kwalies. Ja. Toch? Ja. Ja. Die zijn nog geweest, maar er wordt ook hier en daar nog een kwalificatiewedstrijd uh, afgewerkt. Maar dat, uh, dat zullen we misschien zo wel even we horen van hem. Horen zo dadelijk. En natuurlijk om half drie het CFM weerbericht met Lex van der Oren. En ik denk dat we Lex wel moeten gaan bellen. Want die zal wel lekker op strand zitten. En hij heeft nog gelijk ook. Wat, wat ga je nou anders doen met het mooie weer? Dan lekker genieten van de zon in Zandvoort. zeggen ja, het is donderdagavond ah. <laughs> welkom nee, hey. maar dit soort muziek draaien jullie ook op de donderdagavond ja, bij CFM ja, ja dat, is, uh, dat heeft een reden want dit, uh, dit is Isaac Bullock en die komt uit Haarlem uh, vandaan en uh, ja kijk uh, als we toch een beetje ook uh, onze eigen achtertuinen niet willen vlogen... dan moet je dit soort dingen ook fit ik op de radio brengen. En zeker dit nummer past ook in een dag als vandaag van Isaac Bullock... want daar heb ik het over. Wat doen jullie op de donderdagavond allemaal? Uh, donderdagavond dan uh, proberen we zoveel mogelijk uh, aandacht te besteden... aan uh, die popmuzikanten die dat setje in uh, de rug uh, nodig hebben. Hier en daar zijn we ook uh, langzamerhand een beetje bezig... om ook wat buitenlands werk uh, erop uh, te krijgen. Maar ja, uh, Nederlands uh, verdient natuurlijk uh, de voorkeur... En als het een uh, beetje kan natuurlijk uit uh, de regio. Uh, dat lukt ook wel vrij aardig. Uh, maar goed, uh, je moet ook uh, je ogen en je oren goed uh, open En er loopt uh, in uh, Nederland behoorlijk wat, uh, wat talent rond. Ondanks uh, de crisis en uh, bezuinigingspoken die uh, de kleinkunst uh, ja, min of meer bedreigen. Maar we doen er uh, van alles aan. En uh, ja, ik heb uh, toevallig weer even wat, uh, wat nummers uh, bij me. Nee. Van, uh, van mensen waarvan ik denk, nou, die uh, hebben dat setje in uh, de rug wel nodig. En je ziet ook één naam... Uh, staan, uh, die wij ook uh, bij de opening van onze open dag uh, Fabiana. Ja, Fabiana Dammers. De uh, die, die, die opname die we hier hebben, lig, uh, die is ook gemaakt uh, tijdens uh, de open dag van 23 juni. Dus. Oké, okay, nou vanmiddag heel veel zonnige muziek ja. en ook alternatieve ja. FM muziek. Ja. Nou, het moet niet boven toe gaan voeren. Ik ben meer met dit soort dingen, vind ik het eigenlijk wel leuk als we ook een beetje de, de ouderwetse danceclassics er eens even een beetje bij pakken. En ik hou je wel een beetje op je plaats hoor, ah, ja ah, Dat komt helemaal goed. Zo dadelijk een CFM Weerbericht met Lex van woorden en één ding is zeker, we moeten gaan bellen op het strand. Maar hier is deze, hier is Eros. E noi i ragazzi di oggi. Pensiamo sempre all'America. Guarniamo lontano, troppo lontano. Viaggiare la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti.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 Finché nessuno ci darà, oh, una carrière omvang. Un mondo divers, dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermo.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 ZANG Zo wordt de strand van de zon. Zee, strand en uiteraard C.F.M. Op de radio moet je gewoon meenemen naar het strand. Je Eros, Ramazotti en Terra Promessa. weer benicht. En daarmee is het half drie geworden. Goedemiddag Lex van der Hoorn, welkom. Goedemiddag. Hey, welkom. Jij, jij zit ook lekker op het strand, hè? Ja, en dat is voor de eerste keer in dit jaar, dit seizoen... dat ik het uh, weerplaatje vanaf het strand doe. De allereerste keer. Heerlijk. De allereerste keer. Ja, oh. ik, vertelde jou, ik vertelde je vorige week al... dat we eigenlijk met het weer een maand achterlopen. Hè? Klopt. Ja, dus, dus het, ga, het gaat nu beginnen, Rob. Het gaat eindelijk beginnen. En dan gaan we met z'n allen van genieten. En dat doe jij vandaag ook. Hoe is het daar op het strand? Nou, lekker. Het is een lekker verkoelend windje. hij komt nu recht over het strand. En dat is een noordoostenwind. Want het strand valt niet... Is niet west, maar is noordoost-zuidwest. Dus de, hij komt recht over de strand en de temperatuur op dit moment is een graad of 1,22. Hoewel in het dorp uh, is het wat warmer, en als je verder het binnenland in gaat, dan kan je de 25 graden wel halen. Maar ja, we zitten hier aan de kust, dan is het altijd een stukje koeler, hè? Zo is maar net. Dus, zo is maar net. En, uh, ja, vanavond hebben we een uh, festival in het centrum: Dancing in the Streets. Oh, ja. En het weer blijft zo vandaag? Of, uh... Nou, dat, uh, dat, dat blijft gewoon uh, mooi, uh, mooi weer. Het is uh, vanavond is het in ieder geval droog. En de temperatuur, nou, die zakt niet erg hoor. Het is een, uh, hele goede avond, een hele goede avond voor dat soort dingen. Dus het ziet er goed uit voor vanavond. En de barbecues kunnen weer de kast uit. En lekker genieten en met z'n allen. die de barbecues kunnen weer de kast uit. En dan morgen, dat lijkt een beetje op uh, vandaag... Alleen de winter die, uh, die is iets uh, sterker dan vandaag. Die komt dan ook uit het noordoosten. En de temperatuur die komt morgen uit op een uh, graad of 21. Dus vanmorgen ook uh, helemaal goed. Dus morgen kunnen we ook lekker en, genieten en, van en, de zon? En, uh, er, en er is ook wat op het uh, circuit te doen, hè? Het een en ander. Ja, de GP Masters. Hey, ja, Lex, hoe, hoe staat het erbij? En morgen ook uh, gewoon uh, lekker in het zonnetje zitten op de hoofdtribune? Lijkt op vandaag, wie uh, heb ik nu? Uh, jaap, jaap, jaap, jaap, jaap, jaap, jaap, jaap, jaap, jaap, jaap, jaap. Jaap, jaap, ja. <laughs> ja hoor. Ja hoor. Oké. Okay. Ook uh, 21 graden. En uh, zonnig ook. Een beetje gesluierd zonnetje net als uh, vandaag. Maar uh, gewoon heel mooi weer. Ook voor, ook voor het succes. Dank je. En, en als je een kaal glimmend hoofd hebt, wel een petje opdoen hè. Ja, maar... ja, ja, precies, daar je een verbrand bolletje. <laughs> dat bedoel ik. Maar ik denk dat Lex daar niet zoveel last van heeft. Dus, uh... Nee, maar er zijn ja, mensen ja. die er wel last van hebben, Jaap. Nee, is goed. <laughs> ik zeg niks. <laughs> ja. Oké, okay, nou uh, Lex, en dan uh, ja, hebben we een mooi weekend achter de rug. En wat gaat er dan maandag gebeuren? En dan gaan we naar de volgende week nog afstaan, de komende week maandag. Ja, het wordt een beetje eentonig. Maandag is het ook zonnig. En dan gaat het er iets harder waaien. Dan is het langs het strand uh, windkracht 4 tot 5 uit het, uh, uit het noorden. En, maar de temperatuur die blijft uh, ook 21 graden. Dus als je uit de wind zit, maandag zit je helemaal goed. En ook dinsdag. Ook weer zondag met een, uh, een matige noordenwind. En dan gaat de temperatuur toch wel een graadje naar beneden. Die gaat naar de 20 graden toe. En uh, wat is uh, de temperatuur normaal gesproken voor het tijd van het jaar? 20 graden. 20 graden, als oh, zitten we daar precies op. Helemaal mooi. 20. En als je zeewater als je naar de zee gaat en je loopt het water in, dan is het water ongeveer 17 graden op dit moment. Nou, ook best lekker. Uurtje. Ook lekker. En over een half uurtje is het hoog water. Dat kan ik ook nog even vertellen. Helemaal goed. <laughs> en hey, jij gaat er lekker van genieten. Ja. En dan uh, de, de, de laatste berekeningen. Ga ik nou even door naar de woensdag. Want dan weet je dat je woensdag even, uh, even moet inhouden. Want uh, woensdag, dan, uh, het ziet er naar uit dat er woensdag wat meer bewolking komt. Met een, een noordenwind. Een noordzee bewolking noemen ze dat. Die komt vanaf de Noordzee. En dan wordt het een graadig 17. Dus uh, woensdag moet je eventjes, uh, gaan we even overslaan. Maar ik verwacht dat uh, volgende week zaterdag je me weer kan bellen. Hé, hey, dat zijn goede berichten. Ja. En het weer is, uh, is na te kijken, niet alleen op uh, CFM TV kanaal 40 digitaal... maar ook gewoon op internet natuurlijk, hè? op jouw site. Ja, op uh, www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl en hè? Wat zeg je? En twitteren. En Twitter kan je ook op uh, @meteorpagina of je zoekt op uh, Meteo Zandvoort. Dan, uh, dan krijg je dagelijks van mij het weerbericht voor de volgende dag. Oké okay, Lex, dank je hè. Oké, okay. <laughs> dat was het weer. Tot volgende week lex. Dankjewel. Hoi. Oké, ja, we hebben alleen maar we hebben een big fan. Dat moet een keer aan dus verbaast anders, we, he? Het verbaast me ook niks he, met dit weer dat ze fun hebben. Nee, natuurlijk niet. Maar de boys die hebben het ook naar huis <laughs> toch? De <laughs> ja. die city lopen uit de jaren 80 in girls just wanna have fun. Ja. En we hebben een hit voor je klaarstaan. Ja, hit, wat is uh, je dit, lekker, is, dit is gewoon heel erg lekker. En uh, Ruud Hartong, uh, de manager van uh, Alaska, die zei van dit is zo'n geweldig nummer. Nou, eerlijk gezegd uh, draaiden we hem toen al uh, eventjes uh, stiekem bij Alternative FM. Maar het is gewoon ook meteen een hele vette hit. Hier is oh. Daft Punk en Cat Lucky.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 Een goed adres Familie en vrienden Liefde en aardig vuur Kribbels in mijn buik heen met de natuur Nee, nee. hou van je oude zandvoer, parel aan de zee? Echt van alle zorgen, lachend in de storm. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Echt, pof, je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hé, hé, hé, ik ben niet met volle teugels. Hand het van De dag, ik weet die zippen en bloed. Hoort is in het voort, hier is het al. Ik heb deze plaat net ingestort van Van Kessel en Paro aan de Zee, krijg ik een whatsappje van collega Daan van zou jij Van Kessel willen draaien Daan, ja. bij deze ja, Daan, speciaal voor jou gedraaid en goedemorgen trouwens, welkom ja die jongen die heeft de afgelopen nacht hard moeten werken dus die is niet wakker nou we gaan het hebben over het raceweekend op het circuit CFM, race radio, pit report Helaas uh, lukt het ons uh, op dit moment nog niet om uh, contact te krijgen met uh, Willem van Denzen. Maar uiteraard hebben we Jaap Koper in de studio en die ja. weet er ook alles van Ja, dat, uh, dat, is, dat, is, uh, dat is dan weer een, een voordeel. En het voordeel is dat ik dus nu ook het programmaatje open heb staan. Dat we dus het een en ander over uh, die interviews uh, kunnen doen. Uh, nou, Willem en ik waren gisteren al even bezig geweest. Het uh, lijkt weer eigenlijk ouderwets, zoals ze wat het vroeger deden. Maar ja, het, uh, het, het verhaal van het racen, dat, uh, daar moet je altijd heel erg mee uitkijken dat je helemaal cynisch uh, begint te, te worden. Uh, maar goed, we hebben twee interviews uh, opgenomen voor, uh, voor dit weekend. En het, uh, ja, het, uh, we hebben uh, sowieso uh, Dennis van der Laar. Dat, dat moeten we ook haast wel, want het is een zijn jongen... die rijdt in de Formule 3. Maar we hebben ook gesproken met uh, Melroy Heemskerk. En uh, Melroy Heemskerk was uh, ja, een van de mensen die vroeger in de Formule 4 en heel snel ook uh, kampioen is geweest. Ik geloof dat hij... Vlak na de Pinkster races, toen kon hij al uh, zeg maar de, de, de champagnefles al, uh, openmaken. En was hij kampioen uh, in de Formule Ford. Maar goed, hij is altijd in de racerij actief uh, geweest. En uh, hij had een heel mooi verhaal uh, waar we nu even naar kunnen gaan luisteren, Rob. Laat me horen. Eerst was het ooit ergens in mei op twee wielen. Toen heette het Team Crisis Racing, nu heb je uh, twee wielen extra en uh, ben je gevraagd hiervoor. Uh. Ja, en een stuk meer vermogen inderdaad aan boord. <lacht> <lacht> nee, inderdaad. Uh, dit weekend ik werd afgelopen maandag opgebeld of ik uh, mee wou doen met VIA GT voor, voor BW Team India. Ja, uh, ja dat is natuurlijk uh, absoluut een droomkans om, uh, om, uh, om beet te pakken. Uh, ja, nu net voor het eerst de vrije training gehad. Het, uh, ik voelde me meteen thuis in de auto. Ik vond het echt fantastisch. Ik, ik zat echt met een big smile zat ik in die auto van heerlijk, wat gaat hij lekker over het asfalt hier. Oh. En uiteindelijk P7, ik denk om mee af te trappen. Met alleen al als je naar de inschrijflijst kijkt met namen die ertussen staan... dan moet je toch eerst even slikken en dan toch meteen P7. Ja, daar was ik wel eigenlijk, eigenlijk wel gelukkig mee. Team India, wat, wat is dat voor een team? Ja, ze komen uit India denk ik. Uh, eigenlijk is het een heel internationaal team. De rijder komt uit India vandaan, Armaan Eberim, dat is mijn teamgenootje. En het uh, team wordt, is de auto's van het Duits team, wordt gerund door Spaanse engineers. En uh, ja, we hebben Duitse monteurs aan de auto, dus het is, het is van alles wat. Dus je hoeft nu niet een snelcursus uh, Indiaas, of uh, wat is het uh, te doen om uh, je kenbaar en uh, je wensen kenbaar te maken? Nee, de basistaal inderdaad wordt, uh, wordt gewoon uh, Engels en uh, ja, daar uh, kom ik een end mee, dus dat is, uh, dat is goed. Je zei het net al, uh, BMW Z4, uh, vermogen, uh, ja, heel veel. Je hebt er al wel uh, kennis mee kunnen maken eerder uh, deze week op Spa. Ja, klopt inderdaad. Ik heb een rondje of 12 kunnen doen echt in, in de stromende regen zoals we zo vaak op Spa. En, ja, het ging eigenlijk best wel goed. Het was alleen heel moeilijk te zeggen waar we nou werkelijk stonden. Zeker natuurlijk in Spa en stromende regen. Het is continu andere omstandigheden, dus dat, dat was moeilijk. Maar ja, nu meteen met de eerste vrije tenen. Weet je toch meteen iets meer? Ja, via GT een wereldomvattend kampioenschap, die z 4 Spa... 24 uur wat je deed laatst op fietsen. Gaat dat al door je hoofd? Of je eventueel uh, hiermee een kans heeft om daar aan deel te nemen? Uh, nou ja, voorlopig is dit gewoon, uh, gewoon de eerste race en uh, one-off deal. Na ja, nou, dit weekend zien we wel verder. Maar voorlopig uh, is de bedoeling dat ik gewoon alleen deze race zei. En gewoon lekker mijn seizoen afmaken in de Porsche Benelux Cup. Ja, uh, je kan jezelf wel mooi op de kaart zetten natuurlijk in de 4GT. Want wat je al zegt... Uh... Kijk rond en je ziet wie er allemaal mee rijdt. Een Negenvoudige Wereldkampioen uh, rally uh, bijvoorbeeld. Uh, Lub, ex Formule 1-coureurs Voel je thuis in zo'n veld. Nou ja, natuurlijk als je naar zo'n inschrijflijst kijkt dan uh, slik je toch even van: oeh, um, ja, ben ik snel genoeg om die man uh, aan, te kunnen, aan te kunnen pakken? Uh, voorlopig uh, ja, gaat het lekker en uh, ik heb het heel erg naar mijn zin. In. Ik denk zeker als ik nu net naar de snelheid kijk dat het absoluut wel mogelijk is. Na oh, oh, oh, na oh, oh, oh. Oh oh shaking oh oh oh oh oh oh oh reason. Fighting oh the oh Don't you oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Yeah. yeah.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 Wat is leuk hè? dat je met uh, Formule 1-rijders zo uh, meedoet. Uh, Ex-Formule 1-rijders dan. Uh, ga je dan ook voor je eigen kracht uit? Nou ja, om eerlijk te zijn, ik onderschat mezelf altijd een beetje. Ik was iets van, nou, oké, okay, het zijn toch de echte grote mannen. En uh, nou ja, ik hoop dat ik het bij kan houden. Maar uh, toch elke keer als ik je achter Dan zit oh, ik er toch wel weer lekker bij. Uh, en, natuurlijk is het nog niet hard genoeg. Ik moet hierna nog wel een beetje tijd zien te vinden. Maar uh, ja, voorlopig uh, zit de snel. Het uh, uh, is niet verkeerd. Ja. Hoe is de mentaliteit in uh, een VIA GT serie? Zijn er dan nog toeschietelijke autosportcollega's. Die dan nog uh, waarmee je dan praat. En ervaringen deelt? Nee dat is wel leuk. Ik heb uh, Buurman was, uh, was hier gisteren. Daar is ook een beetje mee kunnen praten. Uh, Nicky Katzburg heb ik al aan de lijn gehad. Dus dat zijn natuurlijk mannen die normaal gesproken met deze auto's racen. Uh, dus ja. We hebben al wat tips gevraagd en dingetjes en ze leggen alles uit. Dus uh, de Nederlanders zijn heel gastvrij uh, Voor de rest, ik heb uh, de Braziliaanse team, die ook met zei die heb ik eigenlijk nog niet echt gesproken. Nou, je, daarnaast, uh, je zei het net al, je bent ook actief in die uh, Porsche Cup. Uh, dat gaat ook goed uh, nu? Ja, nou, om heel te zijn. Uh, op zich gaat het goed. We, ik heb uh, heel veel podiums al gepakt, dus dat is lekker. We staan nu, ik denk nu tweede in het kampioenschap. Dus dat is uh, ja, een mooie uitgangspositie. Maar ik vind het wel een veel moeilijkere auto. Het is, het is compleet wat anders dan de, wat ik normaal gesproken gewend ben. De, de stijl van rijden moet, moet ik voor mezelf wel echt omschakelen. En deze auto die lijkt weer heel veel op de stijl waar ik gewend ben. En daarom inderdaad, uh, heb ik hier eigenlijk denk, minder moeite mee dan, dan met de Porsche. Wat is, waarin verschilt dat uh, dan? Uh, heeft dat uh, puur met het autootje op zich uh, te maken? Uh, nou de meeste stijl van de rijden die ik gewend ben is een smulewagenstijl en, en ouds met heel veel downforce en grip. Dus je kan echt heel hard een mocht in. Met een Porsche is het juist belangrijk, die heeft heel veel vermogen. Dus het is belangrijk dat je hem recht zet, dat hij uit kan accelereren. En ik wil altijd te hard in. Dus ik moet mezelf moet ik er steeds langzamer in. En ja, dat is nog even een knopje in mijn hoofd die ik even om moet zien te zetten. Vanmorgen heeft uh, je teamgenoot ook al uh, gereden in de auto. Hoe stond hij uh, ten opzichte van jou qua tijden? Uh, ik denk dat hij uh, op de banden ongeveer anderhalve seconde langzamer was. Dus uh, ja, voor zijn allereerste keer hier op Zandvoort is dat, is dat gewoon prima, dat is gewoon goed. En ja, natuurlijk moeten we nog wat tijd vinden. Dus we gaan zo even in de data kijken en ombordbeelden kijken waar we, waar we gewoon nog wat tijd kunnen winnen. Zowel voor mezelf als, als voor Armaan. Naast het uh, reizen op de baan, horen we je ook nog wel eens op uh, Motors uh, TV. Hoe vind je dat? Ja, ik vind het prachtig om, om te doen inderdaad. Ik heb uh, natuurlijk laatst allemaal gedaan dat ik een beetje naast mocht zitten als co-commentaar. En uh, dat is dus prachtig om te doen, hartstikke leuk. Ja, nou Melroy, we gaan je niet verder ophouden. We wensen je heel veel succes en we komen nog wel even langs het weekend. Ja, natuurlijk geen probleem. Hartstikke gezellig. Oké, okay, dit weekend actief dus op het circuitpark Zandvoort. Melroy Heemskerk en uiteraard houden we het in de gaten bij CFM. Hoe hij gaat presteren, Want ook morgen dan ruime aandacht aan de Masters of Formula 3 op circuitpark Zandvoort.